Israël en Hamas hebben voor de vierde keer sinds het staakt het vuren gijzelaars en gevangenen geruild. Drie gijzelaars werden vanochtend overgedragen aan het Rode Kruis. In ruil daarvoor komen zo'n 180 Palestijnse gevangenen vrij. De overdracht van gijzelaars in Gaza verliep minder chaotisch dan eerder deze week. Toen moesten gijzelaars zich een weg banen door een dringende menigte tot woede van Israël.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 De nieuwe Belgische regering kan maandag al beginnen. De partijen bereikten gisteravond laat een regeerakkoord. Dit weekend moet het resultaat worden goedgekeurd door de achterban op partijcongressen. Als alles lukt, kan de regering maandag de eet afleggen bij Koning Filip.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 uiteraard in hartsteen ja. En er staat dag en nacht, heeft er drie maanden naast gestaan een agent om de schadiging te voorkomen in Harderwijk heb je een ruil gehad in purmerant lisse, vlakbij, het kent u wel dat geval, er staat een bronzen man ook helemaal bloot een splitsing van een weg, u kunt het plekje direct herkennen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 Een gestalte. Ik sla in, figuur. <tiedacht> ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein hoeddoetje stoppen.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 Maar goedje, maar kleine idiootje. Maar goedje, maar uit Maduroda Ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beter meteen en ze krist en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd.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 Maar goedje, maar begintje, waar doet je? Maar goedje, maar het goed goed Maduroda. Dames en heren. Hier komt een heel bizar verhaal. Het bizarre verhaal van een kapper die binnenkomt in een postkantoor. En die zegt tegen de man achter het loket... Dag man achter het loket. <tie> Begint lollig hè? <tie> en dit is ook helemaal een kapper. Vindt u niet even zo met het kontje achteruit? Hups. <tie> Dag man achter het loket. Mag ik nu een post zeggen van een kwartje alsjeblieft? De man achter het loket. Wat zegt u <tie> Mag ik voor u een postzegel van een kwartje, alsjeblieft? Wilt u het bedragje besteden aan één zegel... of wilt u verschillende leuke zegeltjes afnemen voor hetzelfde bedrag? Nou, meneer, dat kan me niet verdommen als ik maar een zegel heb van een kwartje. Nee, ik vraag namelijk hierom. We hebben de laatste tijd zulke beeldige zegels binnengekregen. Er is een nieuwe zegel uit van 12 cent, die is petrolkleurig... en daar komt Hermeijer steeds zo snoezig op uit. Dan zou ik zeggen, neemt u er een bij van 8 cent, die is aubergine kleurig. Ook geeft toe, dat is een gewaagde combinatie, maar een verrassende combinatie. Dan heb ik nog een hele gedistingeerde van 4, die is bleu royal. En om het te completeren zou ik zeggen, neemt u er een bij van 2 cent. Die is um, gris bleu, met een tikkeltje, voorstellende de afsluiting. Dan hebt u wel 26, dat hebt u gehoord, Dan hebt u wel 26 cent uitgegeven in plaats van 25. Maar ik vind het voor de ontvanger, weet u, op zo'n witte envelop, hè, die kleurenvlekjes. <laughs> zo, zo feestelijk. Wanneer <laughs> doe maar een nou lol, geven een pas Wel van een kwartje. Ja, ik heb verder niks nodig uit uw modewinkeltje. Mag ik u eens even iets vragen? Hebt u eigenlijk wel een girorekening? Nee, meneer, ik heb geen girorekening. Oh, wat ja, maar als u een girorekening had... hoeft u nooit geld bij u te hebben. U schrijft een cheque uit, u schrijft een girootje uit. U doet dat in de bekende zalmkleurige envelop. <lacht> Die doet u dan in de vuurrode bus... en wij doen de rest. Nou ja, wij, de jongens van de PTT dan. Meneer, doe me een loog in mijn bossingen van een, bossing een kwartje. Jij en gauw of ter vallen klappen. Haha, <lacht> <Oekie> doe. <lacht> Hebt u een spaarbankboekje? Nee, meneer, ik heb geen spaarbankboekje. Oh, wat ja. Vanaf 1 januari 1965 geven wij 4% rente. Kan me niet verrekken. Geef me een poster, wel een kwartje. En gauw, meneer, of er wordt hier iemand vermoord. Okidoo. <lacht> Nog één vraagje. Hebt u telefoon? Ja, meneer, ik heb het telefoon. Is dat? Mag ik u dan even attent maken op de nummers die u gratis en net zo vaak kunt draaien als u wilt? Dat is 000, weet u wel, voor het aanvragen van interlokale gesprekken. Dan hebben we 0010 voor het aanvragen van internationale gesprekken binnen Europa niet vanuit de cellen. 0016 voor het aanvragen van internationale gesprekken buiten Europa niet vanuit de cellen. 008 voor inlichting over het automatisch verkeer. 0018 voor inlichting over het buitenlandse automatisch verkeer. 003 voor het weerbericht. 201 voor het zijn. En 009 voor het opgeven van een telegrammetje. Meneer, wat doen op de chef? Ik wil er nu niks te maken hebben met de chef. De chef. Het is er hier aan de hand Meneer, ik vraag aan deze man een postzegel van een kwartje En hij verdomt het gewoon om het te geven Hij wil mijn postzegelverzameling aan smeren, een postzegelverzameling aansmeren Een girorekening, een spaarbankboekje Ik wil een postzegel van een kwartje En waarom doet die man dat? Ik zal het dus even voor u informeren Is dat waar wat deze heer zegt? Van deur de kom Ja meneer En waarom doet u dat? Van deur de kom ik doe het expres nee. En waarom doet u dat expres, van de komen? Nou, die man is namelijk mijn kapper, ziet u. En als ik bij hem binnenkom en ik zeg alleen maar, wilt u mijn haar knippen? Dan zegt hij hey, daarna altijd, wilt u lotion, wilt u tampen staan, wilt u zeep, wilt u een wassantje, wilt u een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 kan er lijken. <tie> Vooral wanneer je ze wat langer <tie> kunt bekijken. <tie> er zijn er bij die kijken uitgesproken geinig.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 en je voelt je zoveel vrijer. En je voelt je zoveel blijer. Want dat blijheid zit hem in die blote. En je hoeft niet bang te zijn voor de dood. Want zolang jij er bent is de dood er niet. En als de dood er is ben jij er niet meer. Epicurus, de oude. Oude Griekse filosoof. Nou, dan weet ik er ook nog wel een paar epicures. Je hoeft niet bang te zijn voor smeltende ijskappen. Want als ze gesmolten zijn, zijn er geen ijskappen meer. En zolang er ijskappen zijn, zijn ze niet gesmolten. Je hoeft niet bang te zijn voor erectiestoornissen. Als je een erectie hebt, heb je geen stoornis. Als je een stoornis hebt, heb je geen erectie. En je hoeft niet bang te zijn dat je man vreemd gaat. Als hij vreemd gaat, bij je er niet bij. Ben je erbij, gaat hij niet vreemd. Hoppakee! Hé, hey, uh, epicurus, daar kopen we niks voor, voor die slogans. Hey, we, we, moeten er, we moeten er echt over praten, man. We moeten, we moeten, gewoon, we moeten er gewoon echt over praten, weet je. Over de dood, over, over al die oude mensen. die eigenlijk helemaal niet meer, We moeten er gewoon echt over praten. Maar wij, wij, zijn, wij zijn een cultuur waar wij, wij... Wij kunnen daar niet over praten. Als, als wij praten over de dood, is het altijd zo super... Brf, zo houterig, zo, zo, zo, zo... Halfbakken zo, zo niks, zeg man. Wat die stupide vraag als. Uh, uh, stel nou dat jij komt te overlijden. Wat, wil je dan liever uh, begraven worden of liever gecremeerd? Wat is dat nou voor vraag? Dit is als, alsof je niemand vraagt: stel nou dat je helemaal kaal bent. Wil je dan liever een, een middenscheiding of een zijscheiding? Je, je hebt geen haar meer. Als je dood bent, heb je geen bewustzijn meer. Maak mij geen ene fuck uit wat ze na mijn dood met mijn lichaam doen. Ik wil mijn lichaam wel beschikbaar stellen aan de Nederlandse Vereniging voor Necrofielen. Ja, fijn als iemand nog een beetje plezier aan mij kan beleden, man. Ik haat het, man. Dat, euf Dat eufemistisch gedoe, man. Dat is... En zelfs zelfs, zelfs als, je, als iemand dood is... zijn, zijn mensen nog gewoon de, de, de, de werkelijkheid volledig aan het ontkennen. En dan heb je zo'n zo crematie... en dan, dan, dan ligt daar in zo'n kist... Ligt het, hè, hè, ligt het, het, het stoffelijk overschot van, van, van Joop... Hij ligt daar een paar dagen hè, in die kist te ontbinden. En dan gaat, gaat iemand erbij staan... en die, die zegt dan... Uh, Rust zacht, lieve Joop. Wat? Rustzacht, lieve Joop. De enige reden waarom er iedereen bij elkaar is, is omdat Joop er niet meer is. Er is geen hersenactiviteit, geen zenuwstelsels. Ook niet het vermogen om te genieten van rust. Hoezo rustzacht, lieve Joop? Heel zijn leven hebben die mensen aan Joop zijn kop lopen zeiken. En dan nu? Hè? Nu er niet meer van kan genieten, nu gaan ze de rust. En altijd die flauwe rituelen, man. Verzin ik hier iets leuks? Op zo'n zo cremaatje zijn altijd een hoop bloemen. Zou het zou toch leuk zijn als zo'n familielid... zo'n bosbloemenpaard met zijn rug naar de mensen gaat staan... En... en dat degene die hem vangt... dat dat dan de volgende is. Ik heb hem door. Nou. Nou, ik, ik, was, ik was erbij, hè. Toen... toen uh... Toen mijn vader stierf, ik was erbij, ik had zijn handen vast. En toen to, to mijn moeder stierf, was ik, was ik er ook bij. Ja. Toen mijn broertje stierf, was ik er ook bij. En ja, dat maakt misschien ook wel dat ik niet echt bang ben voor het moment dat magere hein bij, bij mij. Of magere hein, dat mag je niet meer zeggen, dat is bodyshaming. GELACH uh, ik weet het ook niet. Ik zit nou misschien ook wel een beetje stoer te doen. Dat zijn ook dingen die weet je pas op het moment zelf. Ik ben niet zozeer bang voor de dood. Maar natuurlijk wel voor de manier waarop. Daarom ben ik ook stik jaloers op de paardenbloem. Ik vind dat de paardenbloem een van alle levende organismen. Veruit de mooiste dood. Als een paardenbloem is uitgebloeid... Dan, dan vormt zich rond de steel een krans van, van witte pluisjes. En dan transformeert hij in, in een blaasbloem. Dat zou toch geweldig zijn, dat je op het eind van je leven. dat, dat je een blaasbloem wordt. Eh, en en dat, je, dat je geplukt wordt door een, door een liefelijk jongetje of door een meisje. Hm, die jou bewondert, die inademt, uitblaast en dat al die kleine pluisjes zich verspreiden over het weiland en als een soort mini parachutejes in slow motion heel langzaam zakken ergens terecht komen en dat op al die plekjes het jaar daarop nieuwe paardenbloemen zullen groeien Maar goed, het zal wel weer kanker worden. Ja. Kijk, je kan, het, je, kan het, je kan het op twee manieren bekijken. Je, je, kan denken, oh, hè, je kan denken, oh wat kut dat ik ooit dood ga. Je kan ook denken, oh wat, wat fijn dat ik er ooit geweest ben. Het is toch een wonder dat, dat, dat, wij, dat wij allemaal mensen zijn... die dadelijk kunnen zeggen dat we er ooit geweest zijn. Hoe klein is de kans? Wij zijn allemaal stuk voor stuk dat ene doelpunt in die wedstrijd vol gemiste kansen halen. Fucking luia. Realiseer je dat er miljarden, wat zeg ik, triljarden, wat zeg ik, ontelbare potentiële mensen nooit geboren zijn omdat ze op die day stom verbaasd zijn gesneuveld in een harige mannennavel. <lacht> weggeveegd met een stuk keukenrol... en dat was het dan. Hè? Ja, man. Hoe klein is de kans... Ja, bij een zaadlozing... worden er honderd miljoen zaadjes geëjaculeerd. Hoe klein is de kans... dat jij dat ene zaadje bent? Hoe klein is de kans... dat je bij een, bij een vrijpartij bent... waar überhaupt een kind wordt verwekt? Hoe, hoe, hoe klein is de kans... dat je überhaupt... bij een ejaculatie bent... waar waar een vrouw aanwezig is. Laten we eerlijk zijn, mannen... er wordt wat afgerukt, jongen. Ik denk wel eens... als wij technologisch in staat zouden zijn... om de rukbeweging van mannen om te zetten in energie... wij zouden niet meer afhankelijk zijn van Russisch gas...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 Dan komt hij bij me thuis en dan ben ik ziek en dan roep ik... Harry Frits! Dan ben je niet ziek. Nee. Ja. Ben je niet ziek? Nee. Als ik ziek ben, wil ik ook ziek zijn. Maar dat is niet goed. Zo'n dokter moet op een voetstukje staan. Net zoals ik ook. Ik sta toch ook op een voetstukje? Ik kom toch ook met mijn entree binnen met... ...pallalapallapop. Een dokter, die wil ook zo'n beetje van... Goeiedag dag samen, wat zijn de kindertjes? Ja. Nou, en daar is die kleine nog aan. Er flinke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 Dat vind ik verschrikkelijk. Ik durf niet op de klok te kijken. Nu moet ik die arm zo houden. Bloeddruk, ken je dat? Maar knijpen zegt hij dan, knijp maar, zegt hij dan. Hè? En dan krijg ik zo'n spreidje op de arm, ken je dat? Spreidje, hè? die slang. En hij staat in die bal te knijpen. En ik knijp hem zonder bal. Hè? De bloeddruk zit aan het plafond.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 als een soort moerasgas naar boven wel. Ja. En als u dus een beroep doet op mijn intelligentie... dan graaft u in een beerput. Hé, <lacht> hé. Hey. Hey. Ja, meneer, hé, hey, daar komen we ook niet verder mee. Kijk <lacht> meneer, een musicus heeft iets te zeggen. Betrekkelijk weinig, maar hij heeft iets te zeggen. En wat hij te zeggen heeft, dat is... Uh... Ja, die zult u wel even opkijken. Hou je maar even vast in de piano. Leed. Leed, ja. Uh. Hoe bedoel u? <lacht> Kijk, we leven hier onder het ministerie van OKW... wat... Uh nogal voor We hebben zelfs op de Veluwe door minister Kals is daar een huis gesticht voor kunstenaars die niet leden kunnen daar leden. U componeert zelf. Uh, bent u al opgenomen? Ja, maar het was niet ernstig. <lacht> ik bedoel... Ik heb nu niet kwalijk, maar ik bedoel op de plaat. Bent u op de plaat oh, opgenomen? Oh ja.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 Nou, dat is niets, hè. Maar uh, laat u... Wat, zingt u maar... Nu, misschien... Mag ik Wohin voor u zingen? Uh, nee. Wohin van Schubert bedoel ik? Die hand van die mond af, ja. Is your time best Stop. Meneer <lacht> Zonneveld, het speelt me, maar dat zingt u veel te opgewekt. Oh, ja? Ik zou u helpen. Is your time, bachelet roo. De is te laag. Is your time, bachelet roo. Je hebt hetzelfde zwijf, met die stem. <lacht> wat wilt u? Hoe <lacht> u, u mij eens uh, eerlijk zeggen, wat wilt u eigenlijk met die stem bereiken? Nou, ik wou eigenlijk... Uh... Op familiefeestjes brengen. GELACH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 We <SILENCIO> ik u nog eens wat laten horen? Ja, hoe voet u dit? Enig. Ja, toch gaat u vooruit. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Men eh, zegt wel dat u relaties hebt met uh, Tebaldi. Hoe zit dat? <SILENCIO> het is het is onniveld, Hoeres.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 Maar hier wanneer even het bij me zitten? Okay, Want ik wou u uh, wezen op wat passages. Gaat u maar eens een toets in, zal ik er wat op improviseren. Ja? ja. Ja, die gaat u maar door. Ja, ja dat is genoeg. Hoe noemt u dat? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat noemt men een motief. <lacht> <lacht> een thema. Een thema of een motief, hè? Nu denkt u, dat kan ik ook, yeah. Dat is niet zo. Kijk. <laughs> Kijk, u dacht dat dat vals was. <laughs>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 Als daarbij ons blijft, we zullen haar ooit vinden. Zij is de moeite waard, al blijft ons niet bespaard. We zullen haar ooit vinden. In elke uithoek gaan wij van boord, op elke kade heeft men van haar gehoord. Hier een foto waarop zij lacht. We zullen zoeken.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 2018 zijn op de kade een meisje heel alleen.